Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Rode Kruis, UNICEF en andere goede doelen... hebben vorig jaar gezamenlijk een recordbedrag uitgegeven van 2,9 miljard euro. Dat is ruim 2% meer dan in 2007. Het Centraal Bureau Fondsenwerving, CBF, noemt de cijfers verheugend... in deze tijden van financiële problemen. Het geld is onder andere besteed aan natuur en milieu... gezondheidszorg en internationale hulp. De goede doelen kregen 1,3 miljard subsidie... en haalden zelf nog eens 1,3 miljard op. De Turkse regering heeft verbaasd en teleurgesteld gereageerd op het afblazen van het bezoek van Nederlandse parlementariërs. De Nederlanders gaan niet omdat de Turkse regering geen officiële ontmoeting wil met PVV-leider Wilders. De delegatie heeft daarom besloten om in januari helemaal niet naar Turkije te gaan. Er zijn geen grote financiële problemen bij de woningcorporaties... dat schrijft minister Van der Laan aan de Tweede Kamer. Aanleiding is het bericht van de NOS... dat de corporaties 2 miljard verlies hebben geleden. Volgens Van der Laan hebben de corporaties als geheel juist winst geboekt. Volgens hem komt het verschil doordat hij en de NOS... het bezit van een corporatie op een andere manier berekenen. De Amerikaanse zanger Stevie Wonder is benoemd... tot vredesambassadeur van de Verenigde Naties. De blinde artiest gaat zich vooral richten op mensen met een handicap... Volgens VN-topman Ban Ki moon is de blinde Stevie Wonder het voorbeeld... van wat een mens kan bereiken, ondanks lichamelijke beperkingen. Hij verkocht meer dan 100 miljoen platen. Het weer nog vannacht geregeld buien. Overdag vooral regen, vrij veel wind en het wordt een graad of 9. Dit was het Zanvoort Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op, op tv, radio en internet. ZFM. Met nu de nacht. ZFM.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 You know, I've got a lot of things to say to you I want you to listen to me Please listen to me, I need you What good is tomorrow? We gaan.